Drie uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Jasper S. blijft nog zeker 90 dagen vastzitten... op verdenking van de moord op Marianne Vaatstra. De raadkamer van de rechtbank Leeuwarden heeft zijn hechtenis verlengd... met de maximaal toegestane termijn. S. blijft in beperkingen. Dat wil zeggen dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. En die heeft geen verzoek ingediend voor vrijlating... of opheffing van de beperkingen. De gemeente Uitgeest wil opheldering over de bijna botsing van twee passagiersvliegtuigen. Het college vraagt om uitleg van de luchtverkeersleiding, de onderzoeksraad voor veiligheid, gedeputeerde Talsma van het Schipholoverleg en de milieudienst Eimond. Op 13 november vlogen twee passagierstoestellen boven Uitgeest recht op elkaar af. Op het laatste moment bogen ze af om te landen op Schiphol. Uitgeest wil weten waarom de gemeente nu pas op de hoogte is gebracht. Volgens de luchtverkeersleiding is er van een bijna botsing nooit sprake geweest. De Vereniging van Verkeersvliegers zegt dat er systemen in de cockpit zijn om botsingen in de lucht te voorkomen. De PvdA vindt dat schooldirecties niet op dure locaties buiten de school moeten zitten, maar op de school zelf. PvdA-kamerlid Jatna Nansing zei dat in de Tweede Kamer, na aanleiding van de Amarantis-affaire. Een van de bevindingen van de onderzoekscommissie was dat directieleden te veel bezig waren met huisvesting. Volgens Jadna Nansing horen bestuurders op school thuis. En dan gaat het erom dat, dat zo'n bestuur precies weet wat er gebeurt op hun school. Dat ze zich niet gedragen als CEO's, maar dat ze gewoon weer directies, de directie zijn van een school en weten wat er daar gebeurt. De SP in de Tweede Kamer vindt dat het kabinet deze week nog aangifte moet doen tegen oud-bestuurders van Amarantis. Kamerlid Smit zegt dat er genoeg signalen zijn van illegale praktijken. Het Medisch Duchtcollege in Groningen heeft een vaatschirurg geschorst in verband met de dood van een patiënt. De vrouw stierf in september 2009 in het Lucas Ziekenhuis in Winschoten. Ze had een gescheurde buikslagader en moest meteen worden geopereerd. Maar de vaatschirurg deed haar klachten af als een eenvoudige verstopping. De specialist werd een paar maanden later door het Lucasziekenhuis ontslagen. Volgens het Dagblad van het Noorden gebeurde dat omdat zijn papieren niet in orde waren. Volgens de krant heeft het Medisch Tuchtcollege vastgesteld dat de vaatchirurg onbevoegd en onbekwaam was en desondanks opereerde. Omroep Max gaat vanwege de extra bezuinigingen geen amusementsprogramma's meer maken. Het kabinet heeft de publieke omroepen een extra bezuiniging opgelegd van 100 miljoen euro, bovenop de 200 miljoen van het vorige kabinet. Voorzitter Jan Slachter van Max zei in NCV's lunch op Radio 1 dat programma's als Wie van de Drie volgend jaar zullen verdwijnen. Ik zou veel meer willen insteken op, op een programma's Hollandse Zaken, Meldpunt Consumentenprogramma's, programma's die echt ertoe doen. En die keuzes moeten wij gaan maken in de toekomst. En ik vind dat wij als publieke omroep in zijn totaliteit dan ook maar afscheid moeten nemen van het amusement. En Slachter zei wel dat drama-series als Moeder Ik wil bij de Revue moeten blijven. Dan het weer nog, winterse buien en vrij veel wind aan de kust stormachtig. En bij buien is er kans op zware windstoten. Morgen wolken en zonnige perioden, af en toe een bui en het wordt 2 tot 5 graden. ANUW verkeersinformatie In de noordelijke helft van het land is het door winterse buien plaatselijk glad. Vooral in de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel. Op de A2 van Utrecht naar Den Bos staat file tussen Culemborg en de afrit Geldermalsen 4 kilometer. Dat komt door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A10 West naar Zaanstad voor de Koentunnel 3. En op de A10 Zuid naar Amersfoort voor de afrit Rai 6 kilometer. zo de beste klassieke muziek en jazz op tv. Concerten, opera, dans. Beleefde muziek 24 uur per dag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 Dit is Radio 1. Eo, dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Grütke. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag... met eh, bij ons in het studio de dakloze band One Gift... onder leiding van Peter van Drunen en Jans Schinkelshoek. Hij gaat in debat met VVD-Kamerlid Pieter Litjens over de vraag of kleine gemeenten gedwongen moeten worden... om te fuseren zoals het kabinet wil. Het is vandaag Sinterklaas, maar toch gaan we het al hebben over een mogelijke kersthit. En wel van de daklozenband One Gift. Goedemiddag, hartelijk welkom allemaal. Leuk dat jullie er zijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Hier aan tafel zit Peter van Drunen, de bedenker en oprichter van de band. Beetje trots als je ze zo ziet zitten en staan hier, Ja, geweldig. Ja? Ja, ik had niet verwacht dat het zo'n fantastische band zou worden. Echt ja. niet? Nee, je dacht dat wordt niks. Nee, dat dacht <laughs> ik niet. <laughs> dacht jij dat? <laughs> nee, maar jij zegt, ik had het niet verwacht. Ik had niet verwacht dat het zo fantastisch zou worden. Ja, en dat we zulke leuke mensen uh, zouden treffen. Oké, okay, want hoe ben je ermee begonnen?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 Um, ik, ik zie wel films, maar ik kom hou nooit hoe ze heten. Jij misschien als vrouw, ja, ja, ja, Love ja, Ashley, ja, ja, ja. Hugh Grant. Ja, Hugh Grant natuurlijk altijd goed. Precies. Oh. Nou En daar heb je dus op een gegeven moment de vraag... wie scoort de kersthit van dat jaar? Wordt het de boyband of wordt het uh, de omlaaggevallen uh, artiest? En die werd het uiteindelijk. En ja, toen dat is wel ja. leuk, omdat... Dat kan ik ook. Dat kunnen zitten. wij ook. Morgen ja. presenteren jullie officieel uh, het nummer... waarmee jullie een kersthit willen gaan maken. Maar vandaag gaan jullie vast een nummer spelen hier. Is dat spannend voor jullie eigenlijk? Ja. Nou, best wel hoor. Ja? Ja. Waarom is het anders dan een ander optreden? Nou, het is uh, ook een paar jaren geleden dat ik uh, een optreden heb gedaan. Dus uh, het is tot nu weer. Even weer wennen? Dus, uh, ja, even weer wennen. Klopt. Ja. En hoe is dat voor, uh, voor jou? Ja, geweldig. Ja, je geweldig. wil niet anders. Je zit hier op te wachten. Ja, precies. Je hebt hier lang naar uitgekeken. Ja. ja. En zenuwachtig vat het wel mee? Denk je van, nou, oh, doe ja, even. Ik heb zelf niet zenuwachtig. Maar dit is een fantastische kans om te laten zien uh, wat de mensen in hun mars hebben. Ja. ja. Want is dat ook de gedachte erachter, Peter?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 Nou ja, dat, dat is aan de samenleving, vind ik eigenlijk. Moeten we zelf weten. Ja, vind ik wel. Ja. Alleen, het gaat uh, meer om het zelfvertrouwen van de bandleden... dan hoe de, de buitenwereld erop reageert. Ja, nou, nou, ik hoop wel dat de buitenwereld het ziet. Hè, dat, dat mensen uh, die uh, ooit uit een problematische situatie zijn gekomen... want uh, ieder, ieder van ons heeft het een en ander meegemaakt... Uh, dat je kan zien uh, dat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 Ik weet niet, het moet ook geïntroduceerd worden. En de mensen moeten het weten, want morgen oh ja. hebben we een grote release. Dan komt dit nummer uit. En uh, de helft van uh, de opbrengst is voor een goed doel, zoals... Uh, ja, dat e komt zo nog wel Mag je eerst maar eens even spelen, ja? Dan weten we een beetje hoe het klinkt. Graag. Fame. makes me forget summer nou mooi ja yeah. Dat jij nou te zeggen dat ze moesten stoppen. Ja, ja, sorry. Ah, ja. Wij ja. ja maar we willen wel meer. Wat ja, is het probleem. Ik begrijp je, Thijs. Een, een, een, een <laughs> ja, een stukje. Ja. Een stukje. Dus ah, dus, uh... ja, jij, jij was bang dat zij te veel weggaven. Ja, precies. Anders komen we in de problemen. Met <laughs> ah. uh, jammer. En zijn is... evers. Ah, want dan doe je, ja. daar ga je het morgen doen. Hè? Ja, ga je het morgen doen? Ja. Dat is wel een goede volgorde een in ieder geval. Ja. Ja, <laughs> maakt dit uh, maakt dit kans om een hit te worden, denk je? Ja. Ja. Absoluut. Ja. <laughs> ja, nee, ja, je ja, moet ja, even ik, nadenken. Dat vind ik heel moeilijk. Uh, want, want dat is ook weer aan de mensen en niet aan mij om te bepalen. Maar ja, tuurlijk maakt het kans om dit te worden. Ik vind het een... Het is, het is anders dan wat je normaal in de charts aantreft. Het is niet zo'n uh, standaard uh, top 40 nummer. Het heeft heel veel gevoel. En het nummer gaat ook over eenzaamheid en uh, confrontatie met eenzaamheid. En in de videoclip speelt ook een aantal maatschappelijke items een uh, belangrijke rol. Denk aan uh, huiselijk geweld. Kim Holland... Uh, misschien wel bekend, uh, speelt een vrouw die slachtoffer is geworden van huiselijk geweld. Martin van Waardenberg, de dader. We hebben een, uh, het gaat ook over pesten bijvoorbeeld op het werk. Dus wel actuele items. Uh, uninvited, zo heet het nummer. In de breedste zin van het woord. En ja. wat kunnen wij eraan doen om het een hit te maken dan? Downloaden. downloaden. Via iTunes. Oké, okay, ja, wel niet illegaal dan. Maar nee, gewoon ja, ja, betaald ja. downloaden. Okay. Ja. Ja. Uh, uh, je wat is uh, ook uh, voor minder dan een euro. Het dus is heel goedkoop. Downloaden okay. via de iTunes. En nogmaals de helft van de opbrengst gaat nou, dat goed doel. Kika. Kinderkanker, ja. ja. Uh, Rachel, jij bent naast je muzikale werk voor One Gift ook bezig met je eigen muziek. Wat voor muziek is dat? Uh, ja, ik doe eigenlijk van alles en nog wat. Uh, een beetje R&B. Uh, ja, eigenlijk van alles. Een beetje, ja, het is best breed. Uh, het is een beetje van de tijd van nu. Uh, Nederlandstalig, Engelstalig, van alles en nog wat. Rap, zang. Maar dat is iets heel qua stijl iets anders dan dit, of niet? Uh, ja, maar eigenlijk kan ik me eigenlijk wel uh, overal uh, inzetten, dus... Uh, maakt jou niet zoveel uit als je maar mag zingen? Nee, als je tegen mij zegt country, dan doe ik gewoon country. Als okay. je tegen mij uh, salsa, doe ik gewoon salsa. Dus het maakt eigenlijk op, op zich gewoon helemaal niks uit. Nee. Gerald, helpt het om je leven weer een beetje op de rails te zetten? Het zingen, de, het spelen met elkaar? Uh, sorry, ik de vraag nog een keer, want ik dacht dat het tegen had. Nee, geef niet. Helpt het uh, het hele project jou om je leven weer een beetje op de rails te krijgen? Nou...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 Uh -huh. Wat doe je dan, Peter? Nou, nah, ik denk dat we op zich wel uh, kunnen zeggen dat het uh, project voor een groot deel geslaagd is. Uh het is nog geen kersthit? <kif> nee, het is nog geen kersthit, inderdaad. Uh, ja, natuurlijk. Nee, we, we, kunnen, we, kunnen, we kunnen er niet van uitgaan zomaar dat het een hit wordt. Maar we hopen het natuurlijk wel. Ja. Ja, we, we blijven hopen ook, doorzetten, uh, natuurlijk. Ja. Wat zei je? We blijven doorzetten, natuurlijk. Zeker. We, we blijven ja. doorzetten. We, pittere pittere pittere we blijven muziek pittere pittere. maken. Pittere. En het is natuurlijk een van de redenen waarom we hier zijn. Ja, nee, precies. Ah, ja, ja, nee, ik wil je ook niet van tevoren de moed ontnemen, in tegendeel. Maar het kan ook niet lukken. Nou, als de mensen via ons nu uh, de kans krijgen om het te horen via Radio 1... dan neem ik aan dat... Uh, ja, dat de, de kwaliteit uit. van het programma. <laughs> dat uh, we heel veel volgers krijgen. <laughs> Zeker. Thijs, uh, kijkt al op zijn scherm. Wil hem al downloaden? Nee, ik, st ik stel ja? voor dat jullie dan het hele nummer hier gaan zingen. En iedereen overtuigen. Oh nee, dat mocht niet hè? Wanneer dan? Nu? Dat is een uitnodiging. Hè? <laughs> ja. we ja. Maar kunnen we nog een klein uitnodigen. stukje horen of kan niet meer? Nee, nee, nee, dit... uh, dat niet? Nee, dat gaat te ver. Jammer, jammer. Ze zijn helemaal in de klauwen van de muziekindustrie. Zitten ze het nu al? Goed, Peter van Drunen en de bandleden van Wank.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 No, I'm not moving. No, I'm not moving. No, I'm not moving. I'm not moving. People talk about the girl who's waiting on a guy. Oh. oh. There are no holes in her shoes But a big hole in her world And maybe I'll get famous As the girl who can be moved And maybe you won't mean to But you'll see me on the news And you come running to the corner Cause you know it's just for you Don't be a girl who can be moved I can be moved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 saw you gonna camp in my sleeping bag i'm not gonna move the man who can't be moved jolly moon wij schilderen vandaag ons appeltje En dat is vandaag Jan Schinkelshoek, voormalig Kamerlid voor het CDA. Goedemiddag Jan. Goedemiddag. Jij zit samen met Pieter Litjens, Kamerlid voor de VVD in Den Haag. Ook Zeker. goedemiddag meneer Litjens. Goedemiddag. Jan, leg eerst eens even uit waar jij dat appeltje over wil scheren. Ik wil het hebben over de schaalvergrotingsdrang, zoals dat dan heet. We lijken soms wel in de band daarvan. Fusies, samenvoegingen, alles wordt op elkaar gestapeld. Alles moet groter. We denken allemaal nog steeds dat het dan efficiënter kan... en dat het ook nog goedkoper wordt. Nou, De bewijzen van het tegendeel stapelen zich op. Mm -hmm. Je ziet het in de gezondheidszorg. Gaat het nou echt zoveel efficiënter toe dan voor die fusiegolven van 10, 20 jaar geleden? Je ziet het in het onderwijs. Is dat er nou beter van geworden? Nou, Deze dagen worden we op Geschrikt door de chaos rondom Aramantis. En nou, als die affaire iets heeft aangetoond... is het wel dat al die grote scholencomplexen... het eerder slechter dan beter maken. Ja. En toch, toch gaan we door. Waarom en wat? Op, op de stapel staat een grote reorganisatie van het Binnenlands Bestuur. Het nieuwe kabinet, zo blijf ik het verloot nog maar even noemen... het nieuwe kabinet is van plan om uh, gemeenten samen te voeren. Met een droom van grote gemeenten meer dan 100.000 inwoners, dat heet zoveel efficiënter. Ja. Dus vandaar mijn vraag, leren we dat nou nooit? He, zien we nou echt niet dat schaalvergroting soms... Uh, zaken veel complexer gemaakt, ondoordringbaarder, onbegrijpelijker, en hebben niet in de gaten dat dat ook vaak de opmaat is voor bureaucratisering, dat managers hun intrede doen, dat er allerlei lagen Nee, dat is allemaal komen. helemaal duidelijk, Jan. Dat, dat dus al in jou, jij zegt, het is gewoon niet efficiënt, en waarom gaan we er dan mee door? Pieterlietjes, uh, ja, het kabinet wil dat wel, hè? die gemeente, ja. die groot, grotere gemeenteschaalvergroting op dat vlak. Jan Schinkelzoek zegt, ja, maar het heeft, we weten toch uit het verleden dat het niet werkt? Dat, waar, waarom gaan we daar dan toch mee door? Nou ja, Jan die had een heleboel voorbeelden aan uh, die ik allemaal best uh, kan begrijpen en waar ik me ook wel wat bij kan voorstellen. Alleen, ook in het kader van dit programma, moet je geen appels met peren gaan vergelijken. En uh, om nu allerlei zorginstellingen erbij te halen vind ik een beetje overdreven. We hebben het in het regeerakkoord over uh, gemeenten van om en nabij de 100.000 inwoners. Dat zijn echt geen megalomane gemeenten. Uh, er zijn talloze gemeenten van die omvang die op een fatsoenlijke manier uh, opereren... Uh, die al uh, jarenlang bestaan en waar burgers een heel prettig leven leiden. Dus zo erg is dat niet. Nee. Um, Voornaamst het doel om naar zo'n opschaling over te gaan... is om dat wij in ieder geval ons realiseren... dat met met alle decentralisaties die uh, de komende jaren moeten gaan plaatsvinden. En dan denk ik niet alleen maar aan de wetmaatschappelijke ondersteuning... die in uh, 2005, 6 ongeveer is gedecentraliseerd... maar ook aan de wetwerk en bijstand. Ik denk aan de participatiewet die er aankomt. Ik denk aan de jeugdzorg en aan de AWBZ. Oké, okay, dat waren er richting. genoeg. Dat, ja. ja, maar goed, dat zijn er dus een heleboel. En dat geeft misschien wel aan hoe groot de noodzaak is... dat gemeenten ook zo dadelijk echt in staat zijn een robuuste organisatie hebben om in staat te zijn die dossiers ook op een goede manier okay, uit te voeren. En daar is het allemaal voor bedoeld, zegt Jan Nou, Jans dat klinkt wel wel vrij aannemelijk, toch? Nou, ik ben, ik ben het uh, eens uh, met de Legends dat uh, het ongetwijfeld leidt tot een zekere kwaliteitsverbetering. Natuurlijk kun je op een grotere schaal dingen beter doen, anders doen. En zeker als Den Haag allerlei dingen overdraagt naar, naar andere, naar lagere overheden, dan zou je zeggen dat ligt voor de hand. Maar tegelijkertijd zie je merk je dat tegenover, dat tegenover die voordelen ook een heleboel nadelen staan. Dat het, dat het bestuur groter, onderzichtiger, voor burgers moeilijker, toegankelijk wordt. Nou, neem nou bijvoorbeeld in Friesland. Daar is nu eind, uh, eind vorig jaar een hele grote gemeente, inmiddels qua omvang de grootste van Nederland, uh, gemaakt. Zuidwest Friesland. Vroeger was dat Sneek, had je Bolsward, had je Hinderloop, had je Eils, dan weet ik het allemaal meer. Eén grote gemeente, met 80 kernen. En die allemaal die 80 kernen ja, ik denk dat geleidelijk aan dat burgers, ik heb er ook in de tijd wel mee gesproken... in Friesland, in Hinderlopen, in, in al dat soort plaatsen, dat die op grote afstand ja. komen te Laten staan. Laten we dat eens even voorleggen aan Pieter Litjes. Want inderdaad, ja. kun je als burger nog wel, heb je nog wel toegang tot degene die jou besturen... als ja, het om zo'n grote, grote gemeente gaat? Ja, natuurlijk. Die... Maar ik denk dat, ik denk dat het, het welzijn en het geluk van een heleboel mensen in Sneek... en een heleboel andere gemeenten die deel uitmaken van de gemeente uh, Zuidwest-Friesland... het geluk van die mensen niet zozeer afhangt van de bestuurlijke grens die wij trekken... Of de gemeentegrens die wij trekken. en de plaats waar wij een college van BNW. in de gemeenteraad neerzetten. maar de samenhang die hier in een samenleving bestaat. en die verandert niet. die verandert niet door een andere bestuurlijke grens te trekken. Dus uh, dat argument. dat, dat verbaast me toch een klein beetje. Uh, ik denk ook aan de provincie Friesland. als het om dit soort zaken gaat. Er komt binnenkort een herindeling in Friesland aan. Uh, ik heb onlangs gesproken met uw partijgenoot. Tineke Schokker, gedeputeerde in Friesland. die druk bezig is om ervoor te zorgen. dat er niet alleen maar. in het zuidelijke deel van Friesland. maar ook in het noordelijke deel van. Friesland herindelingen gaan plaatsvinden. Juist met het argument van die goede dienstverlening van gemeenten... voor burgers en bedrijven op het netvlies. Ja, maar nog en... even naar die toegankelijkheid van ja. het bestuur. Want stel, ik woon in, inderdaad in een van die tachtig kernen... en ik moet 30 kilometer verderop om een gemeentehuis te bereiken. Dan is er toch een grotere afstand. Ja, ja dat klopt inderdaad. En, en wat is, wat, waarvoor wilt u het gemeentehuis bereiken? Nou, bijvoorbeeld om een paspoort aan te vragen... of de geboorte van een kind aan ja. te geven. Ja. Wat, wat, wat mij opvalt is ja. dat, dat gemeentebestuur wat mij opvalt is dat gemeentebesturen uh, vaak de keuze maken om bij herindelingen... wel een aantal loketten open te houden in kernen... waar mensen naartoe kunnen voor dienstverlening die ook dicht bij de mensen moeten zijn. Uh, die, wordt heel vaak, uh, de, die, die weg wordt heel vaak gezocht. En als het om een volledige afdeling burgerzaken of publiekzaken gaat... Ja, de vraag is, als jij één keer in de tien jaar... want binnenkort gaan we naar paspoorten... met een geldigheidsduur van tien jaar zeer waarschijnlijk... als jij één keer in de tien jaar voor je paspoort naar het gemeentehuis moet... waarom is het dan zo bezwaarlijk om 20 kilometer te rijden... als je wel één keer in de maand ongeveer boodschappen kan kan gaan doen in die grote gemeente 20 kilometer. Nou ja, km. Nou, Jan, dat klinkt toch alsof ook dat bezwaar van die afstand tot, tot het bestuur weg is genomen? Ja, het klinkt meer allemaal te technocratisch in de oren. Allemaal te bureaucratisch, ooit met allerlei technische ingrepen kunt oplossen. Ik ben, ik ben het mee eens dat je een hele, een hele tijd kunt komen. Maar het is ook nog een beetje wat je met een maar vrijwillig kunt doen met de intimiteit van het bestuur. Dat je om de hoek uh, de, je raadslid moet kunnen tegenkomen. Waarom? Dat je niet. Nou, dat is buitengewoon praktisch om uh, met hem zaken te bespreken. Als je om een vruk thwas... te regelen of zo. Nou, nee, om in ieder geval zo'n raadslid. Is het goed dat hij precies weet wat, wat, er, wat er in het dorp omgaat? Als zo'n mensen nou, daar nou, nou, wel behagelijk mee Maar voelen, meneer Schrikkershoek, die raadslid, die die raadsleden wonen toch nog steeds in een gemeente... en ja. een, in een samenleving en maken daar nog steeds deel van uit? Ja, het punt is, maar als je een hele grote gemeente hebt... want ik woon in Den Haag... Me, Jeetje. Me, me, half, half, ja, daar ja. ja, dus zijn de mensen op hele, op hele grote afstand. Wat zie je dan ook gebeuren? Kijk, naar Amsterdam, naar Rotterdam. Het eerste wat we doen is een grote gemeente opknippen... in deelgemeenteraden. Hm. Daar, ja, gaan we, dat daar gaan we precies tegenover. over stoppen, hoor. Ja. Maar ja. Ja, uh, is dat niet een punt? Want dat is, uh, meneer Leesjes, om toch nog even die ja. andere organisaties bij te houden... is natuurlijk vaak, vaak de kritiek geweest... het bestuur staat heel ver af van de gewone mensen. Dreigt dat hier niet ook? Nee, dat, dat, zie, dat probleem zie ik helemaal niet. De reden waarom mensen vaak het gevoel hebben dat het bestuur of de politiek ver van ze afstaat, is omdat dienstverlening onder de maat is uh, mensen uh, geen antwoord krijgen op vragen die ze hebben gesteld. Dat creëert over het algemeen het grootste probleem bij mensen als het gaat om het vertrouwen in de overheid. Dus als je ervoor zorgt dat die dienstverlening op een goede manier geregeld wordt, dan heb je dat probleem al voor een heel groot gedeelte opgelost. En die fysieke afstand die uh, de heer Schinkelshoek uh, kennelijk als een heel groot probleem een probleem ervaart die zie ik niet nee, als probleem. Nee. Het is de mentale afstand. Het is ook het gevoel, ik kan er niet bij, ik moet een end reizen... ik moet een heleboel dingen doen, terwijl ik er vroeger... bij wijze van spreken, had ik hem op het dorp hier... Kon ik, uh, kon ik samen met hem dingen bespreken. Het is niet alleen een kwestie van dienstverlening. Dingen gaan afnemen, het is ook elkaar tegengekomen. Okay. Het gevoel hebben samen voor die gemeenschap te ja. staan. dat okay, mag je... een beetje romantisch zijn, maar in die zin... Alles mag romantisch zijn, maar alles heeft zijn prijs. Ja. En als je, als, als je voor die intimiteit die u zo belangrijk is... Ja. Intimiteit van het bestuur, per dat gemeen, ik. Nee, maar als u, als u vindt dat ja. er voor, voor die intimiteit per gemeente... een miljoen, anderhalf miljoen per jaar moet worden uitgegeven... aan het instand houden van een bestuurlijk circus... om het dan maar eventjes zo te noemen, nee, is, ja, dan, dan, dan, dan vind ik het prima. We gaan van circus naar intimiteit nou ja. en, en weer terug. Maar uh, hartelijk <laughs> dank, in ieder geval Jans Schinkelshoek... voor het schillen van het appeltje en uh, Pieter Lietjes van de VVD. Tijd voor de intimiteit van onze dichter Alexis de Rode. Ga je gang. Beste kinderen... Hoewel de Sint een drukke dag verwacht, luistert hij mee naar, radio, naar de radio. Wie had dat gedacht? En hij zocht alle gasten op in zijn grote boek. Of ze snoep verdienen of op hun broek. Ria krijgt pepenoten voor haar mooie rapport. Dat het met pensioenen straks een rommeltje wordt. De Sint stelt graag een oplossing voor. Werk naar uw pensioen nog wat jaartjes door. De Sint doet dat nu al 1700 jaar. Nog altijd is het werk niet klaar. Jan Schinkelzoek van dezelfde partij krijgt een suikerhart en strooigoed daarbij. Want Sint is het van harte eens met hem. Alles steeds maar groter, trap liever op de rem. Al die grote scholen en veefabrieken, dat leidt maar tot mensen en beestjes die verzieken. Wiek de held op de ijzeren snaar krijgt van Sint een chocoladegitaar. Maar Jan krijgt met de roer, hij was een stout kind. Want dat liedje was wel mooi, maar het was niet voor de Sint. De Sint wil voor het festival een ideetje opwerpen... dat jullie daar alsnog een Sinterklaasliedje snerpen. Ik hoorde daarna toch gelukkig een liedje voor mij. Henk de Kenner krijgt koek en kandij. Vroeger waren de kinderen voor mij bang. en Dat is nu lang geleden. Misschien wel te lang. De dakloze Wendt krijgt extra veel pepernoten. Het enige wat de Sint een beetje heeft verdroten... is dat het alweer een kersthit moest zijn. Kom op jongens, er kan er maar één Senta zijn. Hans de Kieper en Jan krijgen snoep voor hun adviezen. Het voetbal heeft op dit moment niets meer te verliezen. De scheidsrechter is eigenlijk net als Sinterklaas. Hij heeft altijd gelijk en hij is altijd de baas. En ook de profs die op het veld willen protesteren... moeten over de knie. Dat zal ze leren. De tijd is nu voor de Sint ruim voorbij... Want alle andere kinderen wachten weer op mij. Dankjewel, Sinterklaas Alexis de Rode. We zetten jouw gedicht op onze website, dit is de dag.nu. Wij kregen niks, maar uh, dit is de dag zit erop voor vandaag. Hartelijk dank aan de gasten. zometeen uh, Ger Jochems met de villa na half vier. Ger, wat gaan jullie doen? Wij gaan praten over de Haagse onder onderwereld. Uh, de Amsterdamse penozen, die wordt zo'n beetje de club van BN'ers. Mierenmet, Klepper, Holleda, van Hout, noem ze maar. Uh, het zijn gewoon household names, ook al zijn ze dood. Uh, niet allemaal trouwens. Uh, maar de Haagse die is vrij onbekend. Maar die mag er ook wezen, ook in zo on, niet zo zijn nietsontzienshijnd. En we praten met journalist Henri-Jan Kortelink... die een grafisch, zo heet dat, een grafisch portret maakte van die Haagse Penose. Zo heet het boek ook, Haagse Penose. Tot straks, nu het journaal. Hier is Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal. Er wordt gewaarschuwd voor winterse buien in de avondspits. Vooral het verkeer in het noorden van het land gaat er last van hebben, is de verwachting. Het wordt ook een extra vroege spits in verband met Sinterklaas. Daar horen we zometeen waarschijnlijk wel meer van hoe dat allemaal is op de weg. Met arrestatie van 32 verdachten is in Twente een drugsbende opgerold, zegt de politie. De criminele organisatie hield zich onder meer bezig met de handel in harddrugs... en het opzetten van hennepkwekerijen en ook met witwassen. Jasper S., die wordt verdacht van de moord op Marianne Vaatstra, blijft nog zeker 90 dagen vastzitten. Zijn hechtenis is verlengd met de maximale termijn. S mag alleen contact hebben met zijn advocaat. En Omroep Max stopt met het maken van amusementsprogramma's. Dat is vanwege de bezuinigingen op de publieke omroep. Zij, voorzitter Slachter bij de NCRV op Radio 1. Programma's als Wie van de Drie verdwijnen. Maar drama als Moeder Ik Wil bij de Revue blijft. Dat zijn de hoofdpunten van het is. ANRB ah, nee, Verkeersinformatie. Ja, zoals Jan van der Putten al zei in de hoofdpunten van het nieuws... het is in het noorden van het land glad door winterse buien... en die trekken langzamerhand naar het zuiden... dus ook het midden krijgt er mee te maken. Het is daarbij een wat vroegere avondspits door pakjesavond... vooral rond Amsterdam en Rotterdam. De langste vieler staat op de A10, de ringweg van Amsterdam. Daar trok ook een winterse bui over tussen de Afrit Haarlem en het Amstel Business Park. Tien kilometer richting Amersfoort. En ook op de A9 richting uh, Amstelveen is het nu extra druk door een winterse bui. Verder rijden er geen treinen tussen Vierlingsbeek en Boksmeer door een aanrijding. De vertraging is meer dan een uur. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Tesoblok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Hoe belangrijk is een goed diplomatiek optreden... om oorlog en andere ellende te voorkomen? Wie is er goed in en wie juist niet? Is Hillary Clinton, de vertrekkend minister van Buitenlandse Zaken... van de Verenigde Staten, een lichtend voorbeeld... Daar praten wij over in ons buitenlandpanel na vier uur. We kennen allemaal de grote namen uit de Amsterdamse onderwereld, zoals Willem Holleder. Maar dan de Haagse penose. Het criminele circuit in Den Haag is minstens zo groot en gewelddadig, maar vrijwel anoniem. Journalist Hendrik-Jan Korterink drong door in het zware jongensbolwerk in de Hofstad. Hij schreef er een boek over en hij is onze gast. Uw reacties zijn als altijd welkom via onze site. Dit is Radio 1, Villa VPRO. In Duitsland is alweer een CD-ROM opgedoken met gegevens over Duitsers die zwart geld hebben geparkeerd bij Zwitserse banken. Het gaat om bijna 3 miljard euro. Frank Vermeulen, correspondent van NRC Handelsblad in Duitsland. Goedemiddag. Dag. Waar komt die CD-ROM ineens vandaan? Ja, de, de staatsaanwoud, dus het, het Openbaar Ministerie in Bochum, in Noord-Rijn-Westfalen... dat is het land dat het dichtst tegen Nederland aan ligt... die heeft uh, dat ding uh, aangeschaft, naar het schijnt, volgens de berichten... voor, uh, voor 3 miljoen euro van een uh, onbekende. 3 miljoen euro? Ja. ja. Voor, ja een zelf. voor een schijfje? Ja. Ja, ja, dat schijfje moet natuurlijk een hoop centen opleveren, want... Uh, daar zou er dus uh, inderdaad 3 miljard euro bewijs op staan dat er voor 3 miljard euro uh, opzij gelegd is uh, bij die UBS-bank in Zwitserland. Uh, als ze uh, daar achterheen gaan en ze kunnen de mensen te pakken krijgen die, uh, die dat gedaan hebben, dan zouden ze nog 204 miljoen euro aan achterstallige belastingen kunnen achterhalen, hopen ze. Dus dat is een, een spierinkje om een kabeljauw te vangen. Ja, ze, ja, ik, in het, het is niet de eerste keer, Frank Vermeulen, dat dit ja. gebeurt. Het klinkt er een beetje naar alsof die besteld is. Ja, nou, dit is eigenlijk een inslag sinds 2007. Het, het, het doet de, de, Met name in Noord- en Westfalen dit. Uh, uh, uh, maar het is niet onomstreden. Want ja, het kopen van iets wat gestolen is, dat, dat geldt normaal gesproken als heling. Uh, Schäuble, de minister van Financiën, die uh, uh, houdt de uh, bekende regel bij, van, van, uh, van ministers van Financiën, van belastingheffers, aan zich op na dat uh, moraliteit uh, niet telt bij de, bij de belastingen. Maar voor de rest dan misschien wel. Ja, ja, maar ja, goed, hij is van Financiën. En ik geloof ook dat trouwens in Nederland wel zo'n kwestie gespeeld heeft. Dat daar op een gegeven moment uh, bes besloten is dat het toch heling is en dat het niet mag. Mm -hmm. um, ja, dat betekent in... dan dus kort gezegd dat het bewijs is wat onrechtmatig verkregen is ja. en dat je, dat je er gewoon niks mee kan. In Nederland, maar hier, ja. hier, uh, hier dus wel. Uh, alleen was Schäuble nu eigenlijk volop bezig om het op een nette manier te regelen, voor, via de voordeur, uh, met de Zwitsers, die overigens ook zeer... Uh, geïrriteerd zijn door telkens die negatieve publiciteit en door een verdrag af te sluiten. Mm -hmm. en, en hoe en... luidt dat verdrag? is uh, een soort amnestie, is dat, hè? Ja, dat is... Dat, dat is... Dat is zeer complex. Het Duitse belastingssysteem is het meest ingewikkelde ter wereld. Dus het verdrag dat dat moet regelen met Zwitserland... dat gaan we maar geloof ik niet behandelen via de radio. Maar het komt erop neer dat... dat wat je zegt, een soort amnestie. Maar het is tegengehouden in de boendesraad. Dat is een soort senaat met tanden die ze hier hebben. Mm -hmm. Met de vertegenwoordigers van de verschillende bondstaten... die daar het voor het zeggen hebben. En met name de SPD is daar bijzonder sterk, SVD en Groen. En die hebben gezegd, uh, die de, de hier beginnen niet aan. Of schoon. De de. De coalitie beweert dat ze, als het zou zijn ingegaan nu, uh, volgend jaar al 10 miljard euro aan achterstallige belastingen hadden kunnen innen. Je zei noord rijn westfalen dat is de staat waar het ook nu weer gebeurt. Dat ja. is een staat die door socialisten geleid wordt. Dus ja. het lijkt er ook wel op dat het echt gewoon puur ook een politieke zet is. Om dit maar zo vaak mogelijk te doen om de CDU-regering die die, die, ja. die regels met Zwitserland wil te embarrassen. Vandaag uh, eigenlijk of gisteren, deze week begint het superverkiezingsjaar 2013. En alles wat nu gebeurt staat in het teken van de verkiezingen. Dus ook dit. Uh, de, de, de groene en de SPD vinden het natuurlijk fantastisch om uh, een wapen in handen te hebben om tegen de beurs te kijken. Kijk, zij, die uh, rood uh, uh, gele, die, sorry, die zwart gele coalitie, dat wil zeggen, dus de, de, de, de Christendemocraten en de, en de Liberalen, die uh, dekken zwart geld af. En wij willen schone, schoon schip maken en wij willen ervoor zorgen dat, dat al die mensen, die uh, al die rijke mensen die hun geld kunnen verstoppen in, uh, in Zwitserland, dat het gaat om 150 miljard volgens Schattingen, 150 miljard euro uh, Duits belastinggeld dat niet uh, terechtkomt in de staats maar gewoon uh, is weggezet. Nou, de, uh, dat willen de, de, de, de, de, de, de oppositiepartijen, voortdurend de Christendemocraten en de, en, en de, en de Liberalen in, in de wielen grijpen. Ja, precies. Ja, precies. Nou, we kunnen op de volgende CDU wachten, Frank v Vermeulen. Ja, zeker. En Dankjewel. <laughs> ja, goed. We spraken met Frank Vermeulen, correspondent NRC Handelsblad in Duitsland. Pst. Dat zijn de muskuseenden van de begraafplaats. Het is een grotere eendensoort met een beetje een rode vlek bij de ogen. De mensen, de, de nabestaanders die de graven bezoeken, die hebben ontzettend veel troost aan dit soort beesten. Die, die praten er tegen. Die mensen die zijn ontzettend verdrietig en die eenden toveren toch een, een glimlach. De kippen die kunnen we niet meer handhaven. Kijk, het is soms best een vervelend aangezicht als je de begraafplaats opgaat en ja, je ziet gewoon stukken kippen liggen dan denk je al, oh nee, niet weer. De vos is een happy killer. Die blijft net zo lang doorgaan totdat hij ze allemaal heeft. Die ziet het als een spel. Daarna gaat hij zijn prooien, die hij gevangen heeft, gaat hij begraven. De concurrentiestrijd tussen dier en roofdier... is gewoon ontzettend aanwezig op deze begraafplaats. En zodra we constateren dat het echt hard gaat vriezen... dan proberen we de eenden op te gaan hokken. Ja, dat doen we alleen maar om de kans op overleven zo groot mogelijk te maken. U hoorde één minuut gemaakt door René van Es. En meer minuten vindt u op onze site wpronl slash 1 minuut. Tijd dan nu voor aflevering 3 van Geluid loopt. Een satirisch radioverhaal over de perikelen op de redactie van het fictieve radioprogramma Focus. Vandaag viert de redactie Sinterklaas. Let op.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 Uh, we laten elkaar even vrij, zonder elkaar los te laten. Ja, maar kan ik haar bijvoorbeeld nu Jongens, uitvragen? Jongens, even centraal ja. nu. Wij gaan zo de surprises uitpakken. En dan komt over een uurtje Sinterklaas, hè, Chris? Ja, Sinterklaas komt sharp om kwart voor negen. Ach, Sint-Nicolaas, bischop van Mira. Maar dat ligt dus eigenlijk in Turkije, hè? En helemaal niet in Madrid. En de tulp? De tulp? Komt de tulp. ook uit Turkije. Bram. Dunne kebab. Bram. En de Turken zelf natuurlijk. Die ook. Maar Bram. De Zwarte Piet... Is een neger. Bram. Dat kan of nee, een Afro-American. Nee, Obama Obama? Is een... Bram, hier staat jouw naam op. Een barista-cursus? Dat meent u niet, Sinterklaas. Ja, dat meent hij wel, Bram. Dank u, Dank u, Sinterklaas. Voor een zachte prijs. En daarom voor jou 50 te grijs. Dankjewel, Sinterklaas. Mm, voor jou, Chris. Dat zou kunnen? De 50 shades. Dat is toch porno? Oké, okay, volgende pakje, Chris. Zo Sint. Een beautybon van Diamond Nail Studio in Hilversum. Ja, verzorg de nagels. Altijd handig. Nou, nog een klein briefje in de bon. Nog een briefje? Voor mijn tijgertje laat ze maar eens flink bijslijpen. Tijgertje. tijgertje. Govertje, rovertje. Wauw. Uh, ja, Sendercoördinator van de grote, dank u wel. Nou, dat had ik niet verwacht, Sinterklaas. Nou, dan is dit grote pak waarschijnlijk voor mij. Oh, ik ben Ja, open. Dat is wel heel diep gevroren, Sinterklaas. Weer een briefje. Ja. Kijk onder je stoel. Wow. Klopt dat we nu al bijna een uur bezig zijn met de surprise die Bram gemaakt heeft? Sinterklaas, Henk. Sinterklaas. Ah, een pakje. Voorzichtig, voorzichtig. Oh, het is een lijstje met een foto van Audrey Hepburn. Gesigneerd. Ik denk dat Sinterklaas weet dat je zo van Roman Holiday bent. Ach, had. Roman Holiday. Maar Bram, dat moet een fortuin Sinterklaas, gekozen. Sinterklaas. Echt ontzettend bedankt, Sinterklaas. Oh jongens, volgens mij komt de Heiligman eraan. Oh ja, ik zie hem al in de Goed. gang. Ook oh, ben er helemaal spannend van. Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht. En we zitten allemaal even recht. Misschien. Ho, ho, ho, ho. M maar dat is hem niet. En wie ben jij dan wel niet? Ik ben Brambertje Dos, Sinterklaas. En wie van jullie is Chris? Ja, dat ben ik. Oké, okay, dan had ik jou vanmiddag aan de lijn. Dat Vanmiddag niet zo. Ja, ik heb nog 60 euro van. Je. 60 euro. 60 euro? Sintopbezoek.nl. 60 euro. Inclusief strooigoed. En twee zwarte pieten. Hier is mijn kaartje. Uh, dank u wel. Uh, zijn er zijn helemaal geen zwarte pieten. 50 euro. En er is ook geen strooigoed. Uh, Oké, okay, uh, wacht even. Oh. Goed, uh, 40 euro. Dat was ik wel erg last minute allemaal. Maar heb je het wel gepast? Gepast. En het grote boek? Ja, dat, dat ligt nog in de auto, of de stoomboot bedoel ik. 20, 40. Daar maak je Sinterklaas heel blij mee. Oeh, sorry, die moet ik even nemen, is een drukke tijd hè. Sintopbezoek.nl met Jules. Ja, hallo. Ja, dat, dat, dat kan ik begrijpen, maar ik zit nu even bij een andere groep kindertjes. En een Sint kan niet vliegen, hè. Dat is de Kerstman. Dus hou ze nog maar even wakker en om half tien dan ben ik er. Hoine. Hoi nee Hoi. Goed, waar was ik? Uh, oh ja, even misschien voordat we gaan beginnen is er hier ook een toilet. Want Sinterklaas heeft net bij de benzinepomp een broodje gehakstaaf in zijn kut geslingerd. En dat nou. is niet helemaal goed gevallen. Dat wordt dus 30 euro. Ja, een tientje terug. De wc is hier rechts in de gang. Goed zo, gaat Sinterklaas eerst eens even wat cadeautjes door de schoorsteen houden. Sinterklaas? Hallo, Sinterklaas? Mickey? Uh, Jules? Ja. Ken je Mickey? Sinterklaas kent iedereen. Nou, en of Sinterklaas Mickey kent. <laughs> Mickey, ken jij Sinterklaas? Ja, ehm um... Maar iedereen kent toch Sinterklaas? Zo is dat. En morgen staat presentator Gert Hollebroek centraal. Gert Hollebroek. Ja, dus dan zeg je, ik ben Giel Beelen en mijn stem gaat uit naar Gert Hollebroek. Maar dan moet het dus wel klinken alsof jij ons hebt opgebeld. Ja, Zelf. Bedoel, jij belt mij op? Ja, je kunt ook ophangen dat jij ons weer opbelt. Nou weet je, uh, laten we gewoon ophangen. Doen we dat. Morgen in deel 4 van Geluid Loopt. Wie kent de namen niet? Willem Holleder, Sam Klepper, John Mieremet en natuurlijk Klaas Bruinsma. Prominente namen uit de Amsterdamse onderwereld... en zo vaak in het nieuws, levert of niet... dat je <laughs> zou denken dat de echt zware jongens... alleen in onze hoofdstad te vinden zijn. Maar vergis je niet, het criminele milieu in Den Haag... is minstens zo groot en niets ontziend. Alleen weten de hoofdrolspelers aardig... uit de, de schijnwerpers te, te blijven. Hendrik Jan Kortelink... Korterink, moet ik zeggen. Een misdaadjournalist. Hij maakt een portret van het Haagse milieu. De Haagse penose geheten. Zo heet het boek dan ook. De Haagse penose. We worden gelijk al bediend door een, iemand die ja, uh, sms of e Die worden uh, aangekondigd dat we, dat we met je gingen praten over het boek. En die zegt, hallo redactie, wil even reageren op jullie item... met betrekking tot het boek over de Haagse onderwereld. Het is helemaal niet zo nieuw dat we daar nauwelijks iets van weten. En alles van de Amsterdamse penose. En een heel verhaal. De man werkte in een, uh, uh, een nachtclub en in een seksclub uh, in Den Haag. En hij zegt. Uh, uh, het is er veel erger dan in Amsterdam en zo gesloten als een oester. Nou, dat is precies de kern van jouw boek, uh, Hendrik-Jan. Ja, dat klopt. En je uh, uh, u schreef het boek aan de hand van een centrale figuur in die wereld, Nico van Empel, en die vertelde al die verhalen aan u. En die Nico van Empel, wie is hij? Nou, Nico van Empel is eigenlijk niet echt de centrale figuur in de Haagse onderwereld. Uh, ik ben met hem in contact gekomen nadat hij had meegewerkt aan de uitzending van Peter de Vries over kindermoordenaars-Cosertogs. Hm. Um, en daar, dat is een, oude, is een jeugdvriend van hem. Ze komen alle, allebei uit de Schilderswijk. Hm. Uh, hij is eigenlijk met al die criminelen die in mijn boek voorkomen... is hij mee opgegroeid. Maar dat zijn allerlei verschillende figuren. Je hebt dan nou ja, de zware georganiseerde misdaad. Je hebt uh, de oplichters, uh, de, de vastgoedjongens. Eigenlijk een beetje de, de vrije jongens van Den Haag. Hm. En... Uh, Kijk, die Nico en Nico van, van... Empel was niet gewelddadig, Hij is geen moordenaar, of, of uh, nee, voor zover nee, jij de... weet, althans. Nee, maar hij, hij, dat, hij, is, hij was echt een oplichter. En hij kent die mensen vanuit de koffiehuizen en, en de kroegen... en van, van de, de Loesje BV'tjes en dat soort dingen. Ik, kijk, ik heb hem ook vooral gebruikt voor de, ja, zeg maar de couleur lokaal. Hmm. Wat waren de grote figuren in de Aagse onderwereld in de jaren 70, 80? Want in die jaren ongeveer speelt het boek... Ja, grote figuren. Je hebt zoveel verschillende soorten. Je hebt een aantal families. Je hebt de familie Scheffer. Daar is heel veel geweld in geweest, met veel liquidaties ook. Je hebt de familie Denis, ook heel berucht. Maar die, ja, dat, ook al, ja, al, die zijn landelijk heel bekend natuurlijk, ja, en vanwege alleen, gijzelingszaak. Ja, maar dat, op... dat waren eigenlijk, eigenlijk meer een beetje de... De hele primitieve overvallen, zeg maar, bank, uh, winkeliers overvallen bij hun in de buurt met een met Nederlandkous een over hun hoofd en meteen herkend worden, dat, dat soort dingen. Hm? Ja, hij zegt ook in jouw boek, die, die Nico van Empel, dus degene die jou veel verteld heeft, dat die familie, hij was een beetje bang voor, Zij bleef maar liever bij ze weg, want zei die, ja, een beetje onbehouden en te dom om slim, leuk oplichterswerk te doen, maar gewoon rousrouwers, dat zei hij. Laat dat vooral voor uh, rekening van Nico blijven. Maar ik, ja, ja, ja, kan, zijn me, zijn ik kan me er er iets, wel, uh, iets bij voorstellen. Ja. Ja. Uh, hij heeft heel veel verhalen verteld. Um, uh, je schrijft heel veel over, over dit uh, milieu. Je bent wat gewend. W wat heb je nou gehoord dat je echt schokte? Een van de meest uh, schokkende dingen vind ik toch wel... Uh, dat er een aantal liquidaties zijn gepleegd... terwijl de hele groep gewoon onder observatie van, politie, van de politie stond. Dan denk je van, hoe, hoe is dat nou mogelijk? Uh, het gaat over een... Eigenlijk, dat is trouwens een zaak wat Nico heel weinig vanaf weet, hoor. Het, hm. het boek begint je, hier, je op, en, op de bingo-moorden? Nee, nee, over de, de moorden op de, de broers van Reken hm. uh, op de orchideeënkweker... Uh -huh. um, ja, er, in, in, in totaal zijn er in afval drie of vier moorden gepleegd terwijl die hele groepen onder observatie stonden en dan dus die, ja, vraag je af hoe is het mogelijk de politie zit er met zijn neus bovenop en toch gebeurt het en het wordt niet opgelost ja dat vraag je je dan inderdaad af aan de andere kant weet je ook wel, wel weer als, uh, uh, ja, dat de politie kan natuurlijk ook niet 24 uur per dag iedereen volgen maar Hef... het blijft toch gek dat er zo... was dat brutaliteit van hun? of hadden ze niet in de gaten dat ze onder observatie stonden? Nee, ze wisten het juist wel. Ze wisten dat ze gevolgd werden. En ja, toch, ja. toch, toch doen ze van alles. En deze Nico van Empel, die dus aan de hand van zijn verhalen. He, schrijf je dit boek. Die heeft je ook die verhalen verteld. Over die afrekening met, met die orchideeën. Of wat was het? Een bloemenkweker. En over die twee broertjes van Reken. Heeft hij dat aan jou verteld? Nee, dat nou heel zijdelings. Hij kende, hij kende die mensen heel goed. Uh, ook degene die dat gedaan hebben, die kent hij. Alleen... Wat daar precies gebeurde, is dat de echte criminele milieu. Daar bemoeide hij zich ook weinig mee. Dus daar wist hij ook niks van. Dus, maar van die zaak heb ik had ik, heb ik echt een enorm dossier gekregen. Wat uh, waar eigenlijk al sinds de jaren begin tachtig alle journalisten achteraan hebben gezeten om dat in handen te krijgen. Hm. En ja. Toevallig, of min of meer toevallig... dan uh, heb ik dat inderdaad wel van niemand gekregen. Ik noemde net die bingo-moorden. Ik bedoel, we hebben nu natuurlijk dat hele bekende liquidatieproces in uh, Amsterdam. Uh, maar die bingo-moorden waren eigenlijk de eerste echte professionele liquidaties in Nederland, hè? Begrijpen we uit jouw boek. Nou, de, Voor zover De, de moorden op een van die betrokkenen, die beste breurtje, dat was de eerste moord... Vertel eens even de omstandigheden van die moorden... Het was een, een ruzie eigenlijk tussen het Rotterdamse en het Haagse gokmilieu. Uh, de, de bingo was in die jaren. Was dat, was dat, een, dat kwam uit Engeland overgewaaid. En daar ging ontzettend veel geld om. In de, in, in om. Dat ging. Uh, volgens mij was dat vooral op zaterdagavond. Er werden enorme hallen afgehuurd. En er werden, werden echt miljoenen verdiend. Dus dat ging om, om groot geld. En de familie Scheffer was in Den Haag daar heel groot in. En mijn beste broertje die zat in Rotterdam. En die dreigde. Den Haag, naar Den Haag te komen. Want de scheffers stonden in Den Haag, in Den Haag heel slecht bekend. Die, die kregen geen vergoeding meer. En het beste broertje, die dreigde wel een vergoeding te krijgen. Die dacht iets springen in dat gat. Ja, goed. Dat, en dat is dus gewoon... Uh, dat, dat zouden ze gaan uitpraten. maar ja, Toen zijn ze erin gaan schieten. Dus t, toen is er één, één slachtoffer gevallen. Ja, en die moet er later weer gebroken worden. Dat, dat is eigenlijk... en, en hoeveel moorden gingen het uiteindelijk om? Nou, of die, die rechtstreeks met de binkel waren er volgens mij maar twee. Hm. Kan je zeggen dat uh, um, je, als je dit, deze verhalen zo uh, te horen kreeg van Nico van Empel... je hebt dit boek geschreven, krijg je dan het idee dat het vergelijkbaar is... het, het milieu, de families uh, daar in, in Den Haag... met het milieu wat zo langzamerhand, wat Gerald zei, iedereen kent van de Amsterdamse onderwereld. Is het vergelijkbaar? Ik vind het verschil dat, dat, uh, dat je in Den Haag een aantal van die, echt van die families hebt... die, uh, die zich met, met een bepaalde tak van de misdaad bezighouden. Dat, dat, dat vind ik, dat is voor mij is dat anders dan in Amsterdam. Aan de andere kant uh, de grote jongens, de georganiseerde misdaad... Is, is eigenlijk niks anders dan in Amsterdam. Want dat zijn dus al die jongens, die, die, ze kennen elkaar allemaal. Dus die jongens uit het zuiden, uh, Brabant, Rotterdam, Amsterdam... Die werkten altijd al samen. Dat, dat was voor mij ook geen, geen nieuws. Met die, die verdeling van die families in Den Haag. Kun je dat een beetje vergelijken op kleinere schaal dan uiteraard? Met New York uh, crime families. De, de, de bekende vijf. hè, De Bonanno's, Gambino's, Lucchese en zo. Kun je het daarmee vergelijken? Nee. <laughs> Want? Het zijn geen dynastieën. Nee, uh, het zijn... Uh... Uh, dan, dan in in uh, Amerika heb je toch meer over de maffia-families. Mm -hmm. En dat, dit is geen, geen maffia. Uh, uh, in Den Haag zijn het vooral kampers-families. Uh, ja. Van woonwagenkampen? Zeg, hoe betrouwbaar eh, zijn die verhalen? Ik, we, we vragen dat omdat eh, een commentator in Elsevier die schreef... dat je wel erg veel naar de mooie blauwe ogen van Van Empel eh, gekeken hebt... en weinig feiten gecheckt hebt. Hij vond het overigens een prachtig boek. Dat heb je hebt het ook vastgelezen, het commentaar. Wat zeg je daarop? Nou, daar heb ik Gerlof Leister aan, want daar hebben we het over. Ja. En, uh, die heb ik er even een mailtje over gestuurd. Of, of hij dan, uh, want hij noemt uh, Nico een fantast... Ja. Dus de, ik heb hem gevraagd van uh, hoe weet jij dat dan? Ken je Nico zo goed? En Geef dan alsjeblieft een voorbeeld, want dan kan ik daar mijn voordeel mee doen. Maar toen zei hij van ja, dat blijkt een beetje uit die sterke verhalen, uit het boek blijkt dat Nico sterke verhalen vertelt. Uh, maar, Vind jij dat de, niet? Ik heb, wat ik er zo ja, van nee, gelezen de, heb, ja, stelt, ja. hij vertelt in elk geval sterke verhalen als het gaat om zijn eigen libido. Maar dat moet wel waar zijn. En nee, volgens mij heeft die, uh, is er geen vrouw in Den de Haag en Omstreken die niet iets met hem gehad heeft. Uh, nee, goed. Dat heb hebben... ik, dat heb ik, al die, ik heb niet al die vrouwen gecheckt. Een paar wel trouwens. Maar, uh, nee, maar dat heb ik aan Gerlof ook, ook geschreven. Want ik, heb juist, ik, want ik was hier van tevoren al voor, door gewaarschuwd. Ik ken Peter de Vries goed. Die, die heeft met hem samengewerkt. Ik, in, in de loop der jaren... Ik, ik ben hier twee jaar mee bezig geweest. Ik ben ook in Den Haag natuurlijk veel mensen tegengekomen... die Nico van Hempel ook heel goed kennen. Hm. Dus ik ben daar er heel erg voorzichtig in geweest. En ik heb juist al die verhalen die hij vertelde gecheckt uh, de, in kranten bij andere mensen. Je, je zal ook zien in het boek dat, dat, dat hij eigenlijk alleen maar gebruikt is voor de kleur lokaal. Omdat, ja. Nou ja, van de contacten met, met mensen die die kende. Mm -hmm. Maar de echte de dossiers, de echte misdaaddingen, die heb ik allemaal gewoon zelf uitgezocht. Ja. Ja. Zeg, Hoe ziet de structuur van de Haagse onderwereld er nu uit? Beroerd. Ja? Je be bedoel je, het gaat slecht, want er zijn er nog maar weinig? Of uh, beroerd omdat er zoveel zijn? Kunnen twee kanten op. Nou, ik heb. Uh, ja, je, hebt, je, hebt, je, zit, je hebt nu met nieuwe generaties te maken. Ik heb vanmorgen toevallig, dat heeft hier eigenlijk niks mee te maken hoor. Maar ik heb hier bijna twee uur lang een gesprek gehad met iemand van de nieuwe gade. Mm. En ja, dan hoor je, da, dan, dan sta je echt, zelfs ik als toch wel een beetje doorgewindende verslaggever... ...sta je nog met je oren te, te klapperen. Nou ja, dat gaat over al die liquidaties van de laatste tijd en al die rippartijen. En dan hoor je hoe dat, hoe dat in elkaar zit. En ja, dat, ja, je kunt er verder niks mee, want het is natuurlijk geen bewijs als ze dat mij vertellen. Nee, inderdaad. Maar ja, dat vind ik wel heel interessant. Maar dat is een totaal andere, andere lichting dan die ouders. Harde. Veel harder. Veel harder. En, ja. en, en ook zo. Uh, ja, zo. Uh, ik, ik kan het woord zo gauw niet vinden. Niet, zo, zo, niet, niet nou, Het is niet direct niet zo, het, het zit haast tegen, tegen dom, ja, roeke, roekeloos. roekeloos. ja. Roekeloos. ja. Uh, ook gewoon, gewoon dingen doen... Je, je weet als je een partij ript van een bepaalde andere partij... Da, da, dat daar, dat daar antwoord op komt. Ja, maar goed. En ze doen het gewoon. Ja. Spelen met het leven en met de dood. Ja. Uh, Hendrik-Jan Korterink, heel hartelijk bedankt. Jouw boek Haagse Penozen Licht in de winkel... is uitgegeven bij Just. Publishers. Heel okay. erg bedankt. Dank wel. En zo meteen na vier uur zijn wij bij u terug met Villa VPRO, ons buitenlandpanel en wetenschapsnieuws. Tot zo.